Het uh, Belgisch koloniaal verleden. Dan denk jij meteen aan. Uh, uh, de Congo. Uh, ja, voor de Zuid-Voordaan-Leopold de en, en dat soort dingen. Leopold II ja. huh? in Congo. Hè? We gaan het over China hebben. <laughs> Raar, hè? Wij hebben geen koloniaal verleden in China. Wij hebben wel een koloniaal verleden in China. En wij hebben een koloniaal verleden in Marokko, Egypte, Sri Lanka, Borneo, de Filipijnen, Palestina, Vietnam en Formosa. Dat is wat ze nu Taiwan noemen. Hebben we dat ooit bezet? Nee, nee uh, maar Gert Huiskes zit hier. Dag Gert. Uh, de landen die ik nu net heb, of de streken die ik nu net heb, heb opgenoemd, zijn allemaal streken waar onze koning Leopold II ambities heeft gehad, koloniale ambities. Ambities, uh, wel, als hij voor Sinterklaas een lijstje had mogen maken wat hij graag had gekregen, dan zouden die landen daar zeker uh, op gestaan hebben, ja. Dat stond op de wishlist van uh, Leopold III. Ah, II. oké. Okay. En is die, heeft hij overal geprobeerd in, wat was het? Marokko, en... Marokko, Marokko Egypte, Sri Lanka, Borneo, Filipijnen, Palestina, Vietnam, Formosa. Niet gelukt, niet gelukt, niet gelukt. Allee, Congo. Ja. Yeah. Ja, Absoluut, uh, hij heeft al, uh, overal uh, pogingen ondernomen, via diplomatie, via handel. Bijvoorbeeld Marokko was heel interessant als uh, tussenhaven richting Congo, waar de boten vers water, verse voeding konden halen. Ja, ja strategisch. Uh, ja, ja. Strategisch gelegen richting Matadi, richting uh, de Congo-stroom. Uh, de, uh, de Filipijnen was ook interessant, omdat in 1898, na de spaans amerikaanse oorlog, uh, Spanje dus uh, verloren had tegen Amerika. De spaans Amerikaanse over, oorlog speelde over. zich niet in Spanje af? Nee, die speelde zich op de Filipijnen af. Mm -hmm, mm -hmm. Dan zat Amerika natuurlijk met een kolonie die het had. Maar Amerika was altijd al de, de, ja, de voorvechter geweest van een anti-imperialistische geest. Dus zei Leopold, oké, okay, zal ik er mij daar maar over ontvergen? <laughs> ja, ja, ja, ja, He, geef, het ja mee. geef het maar om ja. hey, mij. Um, ik, ja. zal, ik zal er wel de zorg voor dragen. Nu, dat is niet, dat is niet goed gekomen, omdat um, ondertussen... Leopold II natuurlijk al een redelijk slechte reputatie had, uh, met hetgeen zich in, in Congo aan het afspelen. Ah, dat had hij al, Congo, op dat, ja, op dat moment. moment ja, ah, ja. dat is niet voor, voor het eindelijk lukt. Nee, dit is een nee, nee, parallel dat, dat, dat loopt parallel met, ah, okay. de Congo, met het Congo, absoluut. Ja, ja, ja. De honger uh, dus, was, was nog niet 1898. gestild. in 1890 en in 1885 is uh, dus, uh, ja, de Vrijstaat opgericht op de, op de koloniale conferentie in Berlijn. Dus dat, dat loopt gelijk met het, met het Congo-avontuur, de koloniale kaart van... van van Leopold II was een globale kaart, die lag ah, ja. niet aan, alleen in Afrika. Ah, oh, ik had het mij altijd zo voorgesteld, want ik, had dat, ik denk dat ik dat zelfs nog wel eens een keertje op de radio heb verteld, al die koloniale uh, ambities van Leopold II. Maar ik dacht dat dat aan Congo vooraf ging, nee, nee, nee, nee, nee. en dat de koloniale honger dan wel gestild was met... Nee, die enorme... nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Um... De, de, er zijn wel nog plannen die vooraf gaan aan, aan het, uh, het Congo-avontuur. Onder de heerschappij van Leopold 1 heeft België geprobeerd om in Guatemala uh, een, een, een kolonie te stichten. Dat mm -hmm. ah ja, zat in de familie. Ja, het zat in een <laughs> is dus in Santa sterk, Thomas in uh, Guatemala. Er uh, is nog altijd een begraafplaats waar uh, enkele Belgen liggen begraven die uh, die kolonisatiepoging uh, hebben ondernomen. Nu die zijn. Uh, die eigenlijk heel falikant afgelopen, die kolonisatiepoging. En uh, daardoor heeft België eigenlijk een soort van trauma opgelopen. En is het pas onder Leopold 2 tot ah, de kolonisatiedrang ja. terug weer... Maar hoe uh, gaat dat dan? Trekken dan België naar Ginder? En, en kloppen die dan een paadje in de grond en zeggen dit is Belgisch grondgebied? Uh, in Guatemala is het effectief een soort van vestigingscolonisatie gebeur, <lacht> uh, geweest. Uh, dus daar zijn effectief mensen op schepen gezet. Ja, en dan gezet. maar hopen dat je niet wordt weggehaald. Uh, ja, inderdaad. En daar zijn die echt een soort van... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, Robinson Cruz achtige omstandigheden hutjes beginnen bouwen. Uh, maar ja, die, die, die poging is dus echt uh, mislukt. Ja. En dan uh, later zijn, is dan de focus verlegd naar uh, ja. andere. Gebieden. Maar het ja. ging over China gaan, Het, het ging, over China, China. Ja, ja. ging over China gaan, want daar heb jij uh, ja. een paar jaar geleden al een over Ja, ik denk ik uh, kleine twee jaar geleden een thesis over geschreven. Uh, en ik heb eigenlijk mijn, uh, mijn verhaal opgehangen aan uh, Maurice Joostus. Dat was een Antwerpenaar. Totaal onbekend. Uh, ja, eigenlijk, uh, ja. Vrij onbekend, natuurlijk. In de literatuur viel zijn naam hier en daar wel eens, maar. Um, ik dacht dat je een... ging zeggen. nee, nee, helemaal niet onbekend. Ik ben naar hier gewandeld door de Baron Joostens. Wel, ik ben, uh, voor ik naar de studio kwam, nog <lacht> even op bedevaart geweest in de Baron <lacht> ja, ja, ja, ja. uh, Joostens. De afspraak is dat wat je ja, op ja. aan de koffie vertelt, dat je dat ook op de rij doet. Ja, ik ben daar uh, gepasseerd. Dus, um, het is een, uh, op de grens tussen de Diamantwijk en Zurenborg. Mm het -hmm. nog een klein een zijstraatje. Een zijstraatje van de Arthur van den Nest. Uh, Lei, wiens, uh, dat was de, de oom van uh, Maurice Joostus. Uh, dat is ligt... voor mij ook niet meer dan een straatnaam hoor. Ja, ja van de Arthur ja, de van den nest is um, een liberaal politicus uit Antwerpen, heeft ooit de burgemeesterschap aangeboden gekregen, maar is dan, heeft hij afgewezen en die is dan naar Jan van Rijswijk gegaan. Van de Jan van rijswijk Ja, is laanaan, ja. ja dus uh, <laughs> dat het, is het een oom. verhaal van straatnaam. We straat, zijn het nou. stratenplan van Antwerpen gaan vertellen. Ja, ja. <laughs> En die Baron Joostes staat dus dus vernoemd naar Maurice Joostes, uh, een Belgisch koloniaal, uh, ik moet eigenlijk eerder zeggen imperiaal, want koloniaal is natuurlijk vestiging en imperialisme gaat ook over het uh, beheersen van grondstoffen, het beheersen van industrie. Dus er zijn niet echt in China zijn niet echt heel veel mensen, uh, België, zich gaan vestigen. Dus het is eerder imperialisme dan kolonialisme. Dat is natuurlijk wel een, een, een scherpstelling qua definitie. Ja, en dat is ook een, een bijvoeglijk naamwoord, dat je niet met België associeert. Nee. België als koloniale macht, ja. maar imperialisme, ja, dat zijn de Verenigde Staten. Ja, dat is British Empire. Nou, voilà. ja, ja, ja. Maar Bel mag België toch, nee, toch nee, nee, niet imperialisme. Nee, zo, te, ja, te als, ik, als ik spreek over het Belgisch... Uh, in jaar verleden probeer ik eigenlijk Brit eh, Belgisch imperialisme te zeggen, omdat het ook belangrijk is dat je het onderscheid kent tussen Formal Empire, dus het Formele Rijk, namelijk Congo. Wat effectief volledig onder de, de, de soevereiniteit dan, uh, van de van, van, van de, Dat van de stond volkspaal. op papier. Ja, Hij voilà. had een eigen opgeving. Uh, uh, het, de Belgische belangen in China vallen meer onder het uh, informal empire, dus het informele rijk. Ah ja, Leopold dus was staatshoofd van Congo, Congo maar niet staatshoofd nee, van China. Nee, absoluut niet, maar in de eerste China. daar via verschillende investeringen, constructies, uh, spook uh, vernootschappen, wel, cruciale um, spoorwegen, ah, enkele mijnen in, in, binnen Mongolië. Ja. Dus dat gaat over, over het informal empire. Ja. Om het verhaal goed te begrijpen, moeten we een beetje geschiedenis van China um, uit de doeken doen. Ja. Uh, ja, en als er links met kuifje te leggen zijn, zal ik het niet laten. Mm -hmm. <lacht> Dan gaan we weg. Koen heeft al zijn kennis verhalen. In de Blauwe Lotus valt het woord de bokseropstand. Ja. En daar moeten we het over hebben. Ja. Ik, ik ken dat, al, dat, dat woord alleen maar als begrip uit de Blauwe Lotus. Wat is de bokseropstand? Wel, de bokseropstand is eigenlijk het hoogtepunt van wat men in China noemt de eeuw van vernedering. De eeuw van vernedering. vernedering. Dus uh, gedurende de 19e eeuw begint dat... Uh, Kingrijk stilaan af te brokkelen. Er zijn verschillende opstanden. Het vers Kingrijk. Rijk? Ja, het late King China, dus de dynastie heette de King. Oké. Okay. Um, uh. En, um, dus het... Um, de keizer heette King? Nee, de dynastie. De dynastie heette ja. King. Oké. Okay. En dus je hebt eerst in de jaren 1839 en tot 42 de eerste opiumoorlog. Um, de, vervolgens komt de tweede opiumoorlog. Ondertussen is er ook nog uh, de Taiping-opstand. En de Boxer opstand komt eigenlijk als een soort ho van hoogtepunt van verschillende koloniale oorlogen die in China plaatsvinden. Um, en die is als volgt ontstaan. Dus er was al jaren frustratie onder de Chinese bevolking. Uh, van jarenlange buitenlandse investeringen. Dus er waren al heel veel... Buitenlandse maatschappijen, Amerikaanse, Britse, Nederlandse, Franse, maar ook Belgische eh, bedrijven die daar de spoorwegen uitbaten, die daar concessies hadden, handelsconcessies. Wat ik op zich een beetje vreemd vind, want ik heb van dat oude Chinese rijk het idee dat het afgesloten was van de wereld en dat je daar niet uit, maar ook niet in kwam. Uh, wel, ik denk dat dat eerder een uh, associatie is die past bij uh, Japan. Die eigenlijk uh, vooral dat ja, geleid ja. had tot ja. 1868. Uh, dat was dan afgesloten, het land in ketens dan. Uh, bij China, bij China uh, was dat in zekere mate zo. Maar daar waren dus ook die concessies in die havens. Ja. En er waren een aantal havens, ook Hongkong, Shanghai. Daar waren uh, uh, Europese handelsposten. En naarmate die Qing-dynastie afbrokkelde zagen de buitenlandse machten ja. de kans om hun invloed te verzetten. Dus voor Leopold 2 was dat een, een, ja, een gigantisch land, een gigantische afzetmarkt. Zoveel miljoenen mensen die ja, uh, afgewerkte producten konden verkopen. Een land met uh, gigantische ja. opportuniteiten om investeringen te doen. België had de industriële know-how om de spoorwegen te bouwen. Vergeet, dat België, vergeet niet dat België het tweede land op het continent was met een, uh, een spoorweg. Dus uh, ja, die expertise konden ze in China natuurlijk, een heel groot land, mm -hmm. konden ze dan beter uh, het, het transport uh, gaan, uh, ja. gaan inrichten via die spoorwegen. En zo is dan uh, die bokseropstand, eigenlijk in die frustratie van die buitenlandse aanwezigheid, gemengd met dan nog een, uh, een droge, een heel droog seizoen, waardoor de oogsten mislukten. Ah, ja, ja. uh, een afbrokkelende staatsmacht, waarin een soort van machtsvacuum was ge ontstaan. Uh, omdat uh, de keizer in Weduwe, dus eigenlijk een, een, een, een lid van de keizerlijke familie, had de macht... Uh, opgenomen, die had eigenlijk de eigenlijke keizer aan de kant geschoven. De Keizer Guangxu had, die aan de kant, had zij aan de kant geschoven, de macht opgeëist en dan een soort van lokale milities, uh, een soort van ja, kungfu-achtige milities, had zij dan de macht gegeven om die criminaliteit in te dijken en om zo uh, ja, dus de, de, de problemen die er waren in het land... Uh, tegen te gaan. En, en hoe verhouden ze de, de boksersopstel? Eerst e, beginnen we met het begin. Waarom heet dat de boksersopstel? Wel, um, er zijn verschillende benamingen voor de boksenbeweging. Uh, je hebt de Big Sword Society, je hebt de Red Spear uh, Community, denk ik dat het is. Dat zijn dan die milities. Ze spraken Engels, ja, het is in, eigenlijk, Engels in China. Ja, die, die worden in de literatuur <laughs> zo benoemd. Ah, yeah, okay. uh, Historische lezend Engels. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, dus die werden zo vernoemd. En omdat die natuurlijk die, die, expert, die ervaring hadden als krijgskunstbeoefenaars, werden die in de pers dan de boksers, gemakzuchtig, genoemd. Zeg maar, die Kung-Fu die, die, die milities, ja. uh, kwamen die dan in opstand tegen die buitenlandse groepen? Of moesten die een volksopstand tegen die buitenlanders onderdrukken? Of? Die moesten vooral... Um die moesten, die, die kwamen eigenlijk spontaan in opstand tegen die buitenlandse investeringen. Ja. Dus die zijn, die spoorwegen beginnen vernielen, stukken, uh, in brand gaan stoken, missionarissen hebben ze vermoord. Spontaan, maar ook een beetje omdat de keizerin dat eigenlijk wel. Ja, de keizerin was, was dat wel genegen, dat ja. idee. Dus, uh, dat, dat, dat, dat stond er op zich wel aan, want zij stond meer voor een meer traditionele, uh, politiek. Zij was zelf ook uh, van Manchu afkomst dat is uit het noorden. Dus zij, uh, zij, zij ja, had een soort van reactionair beleid waarbij ze toch terug naar, naar het verleden. En ah, dus die, ja. al die buitenlandse investeringen maar niets vond. Op, op, op die manier wordt het wel, wordt, wordt het wel ingewikkeld, uh, omdat ja, die concessies, die buitenlandse concessies, die kunnen er toch alleen maar komen na onderhandelingen met de overheid, te weten die keizerin. Mm -hmm. En ondertussen ondersteunt die keizerin een, een volksopstand die... Anti-imperialistisch ja, en anti-buitenland. Die concessies waren natuurlijk een doorn in het oog. Hè. Die hadden ze alleen maar gegeven omdat die militaire superioriteit van het Westen zo groot was. En omdat ze dus gewoon niet anders konden dan die concessies geven. Dus die, die, die waren die, afgedwongen. Die waren ja. afgedwongen, ja. Dat zijn ook de, staat ook bekend in de literatuur als de ongelijke verdragen. Waar dus China gewoon oh, heeft ja. moeten ondertekenen en, en er niks tegen in te houden. Is brengen? het oké okay als wij Hongkong krijgen? Ja, ja nee, of nee, wij krijgen Hongkong. Hier tekenen alsjeblieft. Ja, ja zoiets. Uh, zoiets. Zoiets was het. Nee. Ja. En op het moment dat die uh, boksersopstand uh, op zijn hoogtepunt is, komt onze vriend Joostens van ja. de Joostensstraat. Dus die, die boksersopstand is al aan het borrelen en dan komt uh, Joostens op het terrein. Nu, Joostens heeft uh, in de jaren voordien een carrière gemaakt. Uh, in Madrid, Cairo, dus in echt wel een paar in Washington DC. Als wat? Als diplomaat, uh, hij, is, um, ja, hij heeft de hele diplomatieke carrière doorlopen, uh, hij heeft bijvoorbeeld ook in de VS uh, in de reis van de Albert I, de latere ridderkoning, uh, begeleid in 1896 of 1898, ik ben niet meer zeker. We gaan je niet tegenspreken. Um, <laughs> Dus daar heeft hij ook de reis van Albert I begeleid... ...en die ook in het teken stond van Amerikaanse investeringen... ...samenwerkingen met België om in China in spoorwegen. Dus daar werd ook weer al Albert I gebruikt door Leopold II om uh, een, beetje, een beetje kennis op te doen van, de, van het diplomatieke ja. spel. En België was een, een factor van belang in die onderhandelingen. Amerika ja. vond dat vond dat Ja, ja, ja er waren echt uh, gemeenschappelijke uh, zijn investeringen en, en bedrijven opgericht, ja. maar, uh, vernootschappen opgericht om dan hm. die uh, spoorweg te bouwen, uit te baten. want ja. ja, België was op dat moment een economische grootmarkt. Ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat vergeten we wel eens. Ja. Plus, voor China was het extra interessant, want België had natuurlijk uh, in de diplomatie uh, de vastgelegde neutraliteit. Aha. Dus het was een soort van economisch heel interessant, uh, interessante natie, maar ze hadden er niet echt iets militair van te vrezen, want die, want die neutraliteit was vastgebeteld in, onze, ja, in, ah, ja. onze, in ons Belgisch zijn. Dus daar hadden ze op zich niet van te vrezen om, te, om te, voor een militair ingrijpen. Ah, ja, ja. Maar dus terug naar Joostus waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. um, die arriveert in China. Die arriveert in China. Die was... komt echt terecht in de Legatiewijk. Dus de wat? De Legatie, ze dus noemen dat de Legations, de, legatie, de Ambassadewijk, de ja. Diplomatieke. Bij dat grote paleis daar? Ja, dus dat is echt in het, uh, in het zuidoosten het van, het, uh, van, het, van de Verboden Stad. Van de Verboden Stad, ja. Dus dat, is, uh, dat was vroeger de, de Mongolenmarkt, heette dat, dus waar de Mongolen handel dreven. En uh, daar komt hij dus terecht, in een, in een heel hermetisch afgesloten wijk, um, die een heel eigen cultuur had op zichzelf. Dat was echt een, een, een, een moet ik dat zeggen, een enclave binnen, ja. binnen Peking. Expat zouden ze dat ja, expat, noemen. Ja, Expat, inderdaad. Ja, en er was een hele ja. eigen diepe Eigen cafés, cultuur, eigen restaurant. En die uh, organiseerde ja. ponywedrennen. <laughs> um, ja. Moet ik het mij zo voorstellen, dat er een soort van verdedigingswal ja, ja, ja, was? Absoluut deed, met, ja, absoluut. Ja. Uh, muur rond. Met verschillende poorten. Gated uh, uh, community, maar dan ja. in China. Een heel chique. Ja. ja. ja. Um, en ook, denk ik, door in het oog van die boksers. Wel ja, absoluut. Dat is opstand. zeker een, een target geweest voor die boksers. Dus die boksers die gaan uit het zuiden eigenlijk oprukken, oprukken, oprukken naar, Pek naar Peking. En op een gegeven moment gaan ze zelfs dus de wijk belegeren. Waarom gaan ze die wijk belegeren? Omdat op een gegeven moment de Duitse gezant, Clemens von Kettler, uh, die loopt door de, um, iets buiten de gezantschapswijk. En dan komt er een bokser tegen, die, al een beetje, die daar al wat rondliepen, maar nog niet echt... Ja, er was al wat vreevol, maar er waren, waren nog niet echt gevechten. En in een schermutseling schiet die Clemens, die van Kettler, uh, schiet die een bokser neer. En dan begint eigenlijk het beleg van de legaties. Oui. Ah, ja, ja. Dus dan de uh, Siege of the Legations. Dat het is het schot van Sarajevo. Maar... Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Dat is een symbolische daad, ja, ja. maar ja. ja. Bon. En dan worden dus 55 dagen lang... De diplomaten in die wijk belegerd. Uh, dat wordt een, een nieuws-event, wat heel, uh, ja, het wordt door de sun, de most exciting episode of our time genoemd. Dat is een, een, een, een, een gegeven wat heel de wereld in, uh, in spanning houdt, omdat je natuurlijk, je hebt dat sowieso al fascinerende van die diplomaten diplomaten, dat vinden de, het vindt het publiek sowieso al iets exotisch en iets, ja, iets elitair wat hem sowieso interesseert. Ja. Want ja, ja, ja. um, daar zitten dus diplomaten van de hele wereld samen. Ja. En de hele wereldpers zit daarop te kijken van, ja, absoluut. wat gaat er mee gebeuren. Zit daarop te kijken. Met tien verstanden dat ze heel weinig contact hadden. Want die telegraaflijnen uh -huh. waren ook buitenlandse ah, ja. investeringen. En die waren dus ook vernietigd door de boksers. Dus die waren ah, ja, ja, ja. volledig afgesloten van de wereld. Niemand weet wat er echt gebeurt. Niemand weet wat er echt gebeurt. Dus de en... Maar wie verdedigde dat dan? Want wel, de, ze, ze dus, hadden geen... Uh, ge, wel, geen... Uh, dus de, behalve de Belgische, uh, Belgische gezantschap hadden de overige gezantschappen van de VS. De Britten hadden een heel grote die hadden wel wacht dat heet het dan. Dus die hadden wel een klein militair detachement wat ze verdedigden. En de Belgen mochten dat niet omwille van die neutraliteit? Ja, inderdaad. ja. Dus dan hebben ze ergens letterlijk op een zolder een kanon van zolder gehaald, op een Italiaanse affuit gezet en dan zo een soort van kanon verzameld met allemaal onderdelen. MacGyver. Dat past ook. Dat past ook. Ja, dat was natuurlijk ook in de geest van de samenwerking. Dat is natuurlijk een, ja, de de van die legendes is moeilijk te achterhalen maar het verhaal gaat dat is, <lacht> laat uh... ons het niet kapot ja, voilà, checken <lacht> en hoe, hoe is dat beleg afgelopen? dat beleg is afgelopen door een internationale expeditie dus er is een internationale troepenmacht een coalitie van alle belegerde landen zijn Oostenrijk, Hongarije, Italië, Frankrijk de VS, Groot-Brittannië er uh, hebben we ook nog twee Nederlandse boten een uh, soort van ja, gunboat-diplomatie gespeeld dus er is een hele internationale coalitie ook Italianen hebben meegedaan de Duitsers ook uh, die, hebben, die zijn met veel problemen opgerukt naar Peking en hebben uiteindelijk dan uh, die belegering neergeslagen. En dan kwam natuurlijk het verlossende bericht van onze gezanten zijn veilig en dan. Ja, ja. We maar ze hebben niet alleen moeten dreigen met de strafexpedities, ze zijn effectief tot ja, ja, ja, in de ze moeten gaan. De neergeslagen, om... absoluut. En daarna, zelfs na de bevrijding, hebben ze ook nog strafexpedities in de regio gehouden om. Ja. Heel, die, uh, heel dat gebied ja. te pacificeren. Het is wel grappig, want dat wordt dan de bevrijding van Peking genoemd. Uh, maar ja, dat, dat dus is... Je maar... meestal daar anders over. De. Precies, dat is koloniaal taalgebruik. De bevrijding van Peking is in, in werkelijkheid ja, de, de herbezetting van Peking door die buitenlandse... Well, ja, op dat moment wordt um, Peking bezet. En dan begint dus um, de conferentie van Peking. Dus dat is eigenlijk het eigenlijke onderzoek wat ik voor mijn thesis heb gedaan. Namelijk de invloed van Maurice Joost op die uh, conferentie ja. die de, de situatie moest bepalen die dus alle, ja, alle, waar alle regelingen werden getreft uh, en dan heb ik ook onderzocht in welke mate hij, uh, zei daar, hij daar zijn eigen beleid heeft kunnen voeren, zijn eigen accent heeft ja. kunnen leggen en zijn, zijn relatie vis-à-vis -vis de Leopold II en zijn overste de minister van Buitenlandse Zaken En hoe ging dat, dat congres, ging er dan eigenlijk over hoe gaan we onder de vredesmacht onder de, de overwinnende machten China verdelen? Een beetje zoals de Tweede Wereldoorlog? Nee, uh, territoriale verdeling was zeker niet de bedoeling. Ah, nee, uh, Omdat de logistiek... Uh, China is zo'n immens land. Dat was, dat was niet te regelen. Uh, het belangrijkste punt uh, wat daar was, uh, op de agenda stond, waren de schadeloosstellingen. Dus al die investeringen die de buitenlanders gedaan hadden, die wilden ze graag terugbetaald zien. Dus ze wilden van China garanties mm -hmm. dat ze terug het geld hebben. Ja, alles wat geslagen is, Alles wat kapot geslagen in... is. Al onze spoorwegen die we daar gebouwd hebben. Ja. Die moeten terugbetaald worden. En uh, daar is Joostus, dus de voorzitter geweest... van de schadeloosstellingencommissie. Die positie heeft hij waarschijnlijk ook weer kunnen verkrijgen... dankzij dat... Uh, aura van België als... Uh, ja, kleine macht, neutrale speler... Um, maar daar heeft hij dus wel... die constructie waarmee de schadeloosstellingen zijn betaald... is wel... Uh, volledig... Uh, moet ik zeggen, à la carte van de Belgische schade... Uh, opgesteld. Dus het is eigenlijk volledig om... De, om om de Belgische belangen te dienen, dat eigenlijk die constructie is opgezet. En daar heeft hij dan uh, gedaan gekregen dat 27 miljoen frank in die tijd een gigantisch bedrag ja. uh, naar de Belgen moest komen. En er is ook effectief 23,5 miljoen frank van uitbetaald door de Chinezen, wat een gigantisch bedrag was. Ja, dus en bar ook Barron Joostens heeft een straat gekregen omdat hij erin geslaagd is om de Belgische economische belangen te behartigen ja, op kap van de Chinese Wel, bevolking. Het gaat, die straat heeft hij niet zozeer gekregen aanwille <laughs> van de... Omwille van zijn diplomatieke verdiensten, maar vooral omwille van zijn status als, als hero of empire. Het was echt een koloniale held, een imperiale ja. held, die in die kranten is verschenen. Hij is letterlijk in kranten verschenen van Hawaii tot Australië, met, uh, met foto's in, in een soort van ja, pantheons, van met alle, met alle, uh, waarvan men dacht vermoorden. Uh, Diplomaten, gezongen. ja. ja. Ah, men dacht dat Jos vermoord was in die... In die uh... Wel ja, er is dus uh, op de Daily Express, een Britse krant, heeft op 15 juli dan zijn we, denk... Twee à drie weken in het beleg Hij heeft een bericht verspreid dat iedereen vermoord was, dat ze de vrouwen en de kinderen hadden opgege opgegeten. Dus dit zijn onze martelaars. <laughs> ja, dit zijn onze ma martelaars, yeah. uh, de, de slachtoffers van de civilisatie, missie, onze, onze helden. Opgegeten om, ja, om die Chinezen zo, zo wild en, en barbaars te maken? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, de, de legende ging dat de diplomaten hun, uh, de vrouwen in de legatiewijk hadden opgegeten. De diplomaten waren de, waren de, de uit, mensen uit, uit honger. Ja, uit honger en de ontbering. Vrouwen okay. en kinderen eerst. Ja, op het menu dan. Mm, ja. Ja. Uh, dat is wel gecheckt, dat is niet waar. Nee, dat is ja. absoluut niet waar. Joostus okay. was er achteraf ook heel... Het is het uh, enige opvraag. wat de mensen gaan onthouden van dit gesprek. Uh. Dat wat toch, ik denk me niet zeggen. Ja, ik heb hem momenteel uh. vertekend vertekend het Was er drank mee gemoeid? Uh, Waarbij? Bij dit verhaal. Straks een verhaal over dronkenschap. er is een drank... Uh, Joost is dus ontvangen op het, uh, op het keizerlijke paleis. En daar heeft hij champagne gedronken. Maar die was veel te gesuikerd, heeft hij later uh, ja, ja. toegegeven. Maar dan was dat was blijkbaar een uh, recept van die tijd dat de champagne toen nog heel, heel, heel, heel zoet was. Ja. Maar, die, maar won dus, die wonderlijke wederopstanding van Joost heeft natuurlijk ook al zijn uh, reputatie bijgedragen. Als hij dan plots toch ah, blijkt te de leven. Uh, ja, dus, de dan, dan krijg je een straat. Ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. De missie als bijna. Leopold 2 had zelfs... Uh, Volgens één bron het idee om een, om een herdenkingsmis in de Sint-Michiels- en Goedele-kathedraal in Brussel in te richten. Uh, naar aanleiding van zijn overlijden. Naar aanleiding van zijn vermeende overlijden. En dan komt hij als een soort van deze dus ik maak je nou Geweldig, natuurlijk ja. toch, kijk hier ben ik dan. Ja. Uh, ik leef. Maar en ik was... breng 27 miljoen mee. Ja, en ik breng 27 miljoen. Die 27 miljoen, dat is geld aan privé-investeerders of is dat aan de Belgische staat Ja, dat, dat gaat naar dat? die Société d'Itude. Dus dat is de Belgische maatschappij die de, die... die um, die de spoorwegen beheerde. Dus dat gaat voornamelijk. En ook nog andere bedrijven. Dus er waren ook nog raiders, een aantal reders en zo, ja. die in die havens actief waren. Hij heeft ook geprobeerd, uh, heel erg geprobeerd, en dat vind ik heel opmerkelijk, om, um, de wapenhandel, die ter, er was ook een, een schorsing van de wapenhandel voor China voorzien in het verdrag. En die heeft hij zo laag mogelijk willen houden, om dan natuurlijk even herstel en de Belgische wapenindustrie. Maar ja, op die manier ga je natuurlijk ook weer. Ja. zuurstof geven aan de Chinezen om hun militaire capaciteit terug op te bouwen. Dus op die... Maar als je wapens ah, ja. maakt, kan het geen kwaad dat er links of rechts op de wereld een oorlog ja, oh, ja, ja, ja, ja Ja, zeg Maar goed, uh, we zijn ermee begonnen met de, de koloniale plannen van Leopold II en bij koloniën denk je inderdaad aan territorium. Hebben de Belgen ooit territorium uh, in bezit gehad? In, in... Absoluut. Ja, ja. Uh, ook... Dankzij Joostes. Nu niet per se dankzij Joostes, maar hij heeft daar wel een belangrijke rol in gespeeld. Dus in Tianjin. Dus het huidige Tianjin. Dat is een, een, een stad um, iets ten uh, zuidoosten van Peking. Een bela heel belangrijke uh, havenstad. Daar is op een gegeven moment dus uh, dat internationaal leger... Heeft dan ook uh, andere steden bezet, zoals Tianjin. Daar hebben de Russen een heel groot terrein uh, bezet. En daar is door een soort van diplomatieke... Uh, ja, het was een fait accompli, dus op een gegeven moment hebben die Russen daar een stuk grond bezet omdat de Russen uh, dat stuk veel, grond veel te groot was en dan was, uh, zag België een kans schoon om daar een stuk grond te uh... heeft de Leopold weer gezegd, geef maar aan mij ja. uh, nee, dat is, eerder Joostes heeft dat gezegd, ja, kom we, nee. we pakken dat uh, een schoon stukje grond Tianjin, goede haven goede stad, de opportuniteit was daar, en daar is dus een Belgische concessie geweest uh, die is helaas nooit ontwikkeld geweest. Dus eigenlijk is dat, kun je de concessie van Tianjin eigenlijk als een hoogtepunt zien van de, koloniale ambitie, uh, de imperiale ambities mm -hmm. uh, van Leopold II in China. Maar op dezelfde tijd was dat ook het einde. En, en is van daaraf eigenlijk alles bergaf gegaan. Want toen voor de investeerders ook is duidelijk gebleken van onze investeringen zijn niet veilig in China. Ja. De boxers kunnen... Allee, er kan misschien een nieuwe opstand komen. Ja. Dus... Dat is vooral heel symbolisch gebleven. Er zijn foto's van die concessie. Daar um, staan twee lotsen en een vlaggenpost met de Belgische driekleur. En daar houdt het dan ook op. <laughs> ja, ja. Uh, de Belgen hebben wel in Tianjin um, een van de eerste spoorlijnen, uh, tramlijnen in uh, Azië gebouwd. En op dat vlak waren ze dus uh, wel uh, heel innovatief. Dus in 1905 al hebben ze daar tramlijnen gebouwd, ook elektrische trams. Um, dus, ja. Oké. Okay. Het uh, verhaal over Congo kenden we al. Het verhaal over China kennen we nu ook. De volgende week. komende weken, weken komen we <laughs> nog aan tot Marokko, Egypte, Sri Lanka, Borneo, Filipijnen, Palestina, Vietnam en Formosa. Gertuskes, dank je